Kirsten Klomp met het NOS Journaal. In Luik is de leider van de uiterst linkse partij PTB licht gewond geraakt na een aanval met een mes. Dat gebeurde bij een viering van de Dag van de Arbeid. De Waalse politicus werd door een man in zijn been gestoken. De dader werd meteen na het incident opgepakt. Waarom hij de partijleider van de PTB aanviel is niet duidelijk. De verwondingen van de politicus lijken mee te vallen omdat hij nog een speech heeft gehouden op de bijeenkomst. Het demissionaire kabinet verwacht dat de wegen rond de grote steden de komende decennia dicht slibben. Bovendien zal het goederenvervoer sterk groeien. In 2030 zijn alle infrastructurele projecten afgerond. Maar voor de jaren daarna bestaan er nog geen plannen om de problemen aan te pakken. ProRail wil in de komende jaren al fors ingrijpen op het spoor. Dat geschikt moet worden gemaakt voor twee keer zoveel treinen als nu. De overvallers die vannacht inbraken bij een supermarkt in Schravendeel hebben de sigarettenbalie leeggeroofd. Het is de vraag of ze ook de pinautomaat wilden kraken, zoals eerst werd gedacht. De overvallers werden al snel betrapt door de politie. Na schoten over en weer gingen ze er vandoor in snelle auto's. Er is één verdachte opgepakt. De Europese Unie moet flink op de schop. Anders dreigt er een vertrek van Frankrijk uit de EU. Dat heeft de Franse presidentskandidaat Macron gezegd tegen de BBC. Macron is pro-Europa. Zijn opmerkingen zijn mogelijk bedoeld om te voorkomen... dat twijfelende kiezers bij de presidentsverkiezingen zondag op Marine Le Pen stemmen. In een Russisch vliegtuig dat op weg was van Moskou naar Bangkok... zijn 27 mensen zwaar gewond geraakt door hevige turbulentie. De turbulentie kwam onverwacht en daarom hadden veel mensen hun gordel niet om. Sommige passagiers raakten bewusteloos. Anderen hebben botbreuken of inwendige bloedingen. Het weer in het noorden en noordoosten af en toe zon en droog, bij een graad of 15. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. Daar is het ongeveer 10 graden.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 Ja, vrienden, het gaat, zoals het gebeurt. Ik ben om vanavond van ik ben schapen gaan fokken. Door de nood der omstandigheden daartoe gedwongen. Want kijk, de tijd voor ons groot grondbezitters zijn uitermate zwaggelijk. Maar dan is een verleren de om die gehad vandaan. En ik leid daar al jaren naar schapeloosheid. Dan lig ik er in eentje te woelen en te malen. Met AE. En ik lig alleen nog van mijn vrouw en ik. We hebben gescheiden slaapkamers. Mijn vrouw heeft na de verwekking van mijn vierde zo'n tegen mij gezegd. En nou is het afgelopen met die viezigheid. <lacht> ja, het gaat zoals het gebeurde. Een <lacht> vriendenverleden komt dus daar weer die vaten. Toen ben ik schapen gaan tellen. Het werd een aanzienlijke keuze die nacht. Ja, wat heet? Ik zit, meen ik, op schaap 8006 en ik zie hoe die schapen voor mijn ogen dansen. En wil je geloven? in nee, ik krijg een bredenweef. Met vier e's. <lacht> ik denk, verrek, Schapentaat, dat is de oplossing. Je mag terug naar het begin, zoals je eigen geslachttaats vanavond zaterdag 1039 is begonnen. Ja, wij waren van de schapenfokkers. Oh, dat is een leuke story. Hij <lacht> nog even. Ben je nog 1039, de jaren dat de Noormannen hier de grote rivieren kwamen zakken? Om de boel hier in elkaar te stampen. Dan moet je horen, één van die blonde Noorse schoften, een zekere knut, jammerlijk. Die is blijven plakken aan mijn oer-oer-grootmoeder Adelheid vanaf gezet. Nou, blijkbaar was die knut een driftig manneke, want die schijnt zo rond 1100 al een aanzienlijk geslacht bij elkaar te hebben geneukt. met C.K. <lacht> ja, ja, ja. ja, dat vind ik toch nou leuk dat je daar waardering voor op kan brengen. Ja, die Knut wist ze te raken, laat maar zeggen. Hè? Die had temperament en die sukkels van het oude zaten die konden dat niet wisselen. Nee, je moet dat niet te gaan voordelen. Die Knut heeft dat geradouwd dat het een aard had. Dat weten wij van de oude chronieken... die wij met rode oortjes hebben zitten lezen. <lacht> Ja, die heeft er heel wat vrouwtjes la. Laura. waar? Kijk, en dat konden die suttels niet wisselen, wat ik zeg. Dat wekte uiteraard agressiviteit op, en dan was ze knut molesteren. Hm? Kan je me volgen? Laten we zeggen, zully van Avenzaten die knut nazaten. Rijen. En dat waren nou mijn voorzaten. Is de situatie hier duidelijk? Goed, dan stond dus knut tegenover die hitsige menigte van het oude Avenzaten, en zully met dartsvlegels om hem te mappen, en zo. Hè? En hoe vork om hem verenigd te prikken. En dan schijnt die Knut er veel heel rustig gezegd te hebben van... TUT, TUT. En daar komt onze naam taas vanavond zaten vandaan. Ja, dat begrijp je zo maar niet. Want kijk, TUT, TUT is het Oud-Noors voor Kalle Man. Dus Knut kreeg dus de bijnaam. TUT, TUT, vanavond zaten kortweg TUT, Van En in het Oude avenzater werd de uh, uitgesproken eh, uh. Dus niet eh uh, maar... Ja, dus stut vanavond, zaten weg. Je vindt niet kostelijk. <lacht> <lacht> en die est is er door de Volkswonde, of populie zo in de loop der eeuwen geslisseld. Waar <lacht> dan? Nou, en Knut Jummelef is later schapenvokken geworden. Zo doemde, hè. En zijn beeld liet mij die nacht niet meer los. Ik werd er helemaal opgewonden van. Ik heb het bed verlaten, door het huis heen en weer gebanjerd En toen ben ik de wijnkelder gedoken. En daar heb ik mezelf een mooie volle begonje opengetrokken. Een château de mon Een <tied> mooie begonje, een beetje kiezelig, maar een voortreffelijke neus, een koninklijke afdronk en hij hangt prachtig in het glas. <tied> <tied> ja, nou, nou, ik heb het glas volgeschonken. Log een glas, log glas, log glas. Lange glas. <tied> ja, ja, ja, ja, ja ja, dan zou je, dan zou je nou misschien gek vinden dat ik dat voor mezelf zeg, maar ik werd werkelijk lollig. <lacht> ja, ik was op een gegeven moment zo nuchter als een pasgeboren schaap. Ik was dus lam. Ik heb een schik gehad in mijn eentje, dat hou je niet voor mogelijk. Ik beland in de, in de hal van het huis waar het voltallige slachtaat vanavond zat, is opgehangen. Vader, grootvader, overgrootvader, bed overgrootvader, hop, bed overgrootvader. Het hele klerenzootje. En ik sta er oog en oog met mijn voorgeslachten. Ik zeg: Heer, het water staat mee tot de lippen. Daar je niet mee gerekend. Jullie zien jullie daar altijd arbeid adelt. Nou, dan kun je nog eens te vergeten. De adelt moet daarmee. Je er een poot uitsteken voordat de progressieve meiden nog meer uitdraaien. Want ik heb geen cent meer om een reet te krabben. GELACH. En meer van dat soort sterke teksten. Ze hebben ze we erop gelachen. GELACH. En ik werd werkelijk straalbezopen. Met AE en en dubbeloog. Volgende morgen aan Tom Beek was ik nog helemaal geschuffeld. Ja zeg, ik liet alles uit mijn poten hey, <matignamed> Ik heb zelfs nog een zacht e geknepen. Omdat hey, hey, ik dacht dat het het zootfop was. Ik zag eruit, mensen. Het leek wel of ik uit de poppenkast was gevallen. Maar ja goed, ik heb er een paar koppen zwarte koffie tegenaan gesmeden. Dan moet je niet bezuinigen, altijd in dat soort omstandigheden, zeg ik. En toen had ik mezelf wat op aarde. De hele familie zit aan het ombeet. Bij ons dat stipte kwart over 11 bed. En ik tik tegen het glas jus d'orange, dat verspreidt zich ook over het ombeetlaken. Ik zeg nog excuses, steeds.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 Moet je opletten, een goede rand, moet je opletten. Hè? Heeft hij een ruime voorhand? Hij hey, dat? <lacht> Solide beenwerken. Heet dat? Lekker gevuld achterstel. <lacht> hij hey, dat? Geluk gewenst. <tied> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, daar had ik je even te pakken, hè? Maar je bent er nog niet, want je moet nog acht geven op een sprekende kop. En let verdomd goed op het mannelijk voorkomen. Trouwgereedschap, Klok en Hamersveld hangen sluit ja. Nou, in dit opzicht zijn we zeer geslaagd. We hebben er een gevonden. Mag je rustig spreken van een schaap met vijf poten? Grote ja. klasse, premier cru.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 je moet het ooit stevig omklemmen in de stoel en met de lady-schaaf razend zelf van. Zin, zin, zin, zin, zin, zin, zin, zin, zin, Kijk, als je het eenmaal door hebt en dat scheren is dat verder een fluitje van een cent. Weet je waar ik zo oprecht trots op ben? Hij nog even? Bij ons is het nog een echte mannenmaatschappij, verdekken we ja. je. de bal zakken ik, wij maken de dienst uit. Ja, ieder op zijn eigen gebied, dat daar kan geen misverstand bestaat.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 Ja, Paul van was dat met uh, zijn optreden als baron van Havenzaad. Zo dadelijk uh, gaan we proberen om Joop van Es te, te bellen, maar we gaan eerst even uh, luisteren naar het uh, prachtige liedje wat uh, Lea op een geluidsdrager heeft gezet. Uh, Dolly, uh, hoe is dat allemaal gekomen eigenlijk? Uh, is, het, is het bij toeval gebeurd? Uh, ja. Hij, ja. Maar, hij, maar hij heeft ja. dat mee te maken? Vertel eens. Nou, het heeft daarmee te maken... wij kregen op een gegeven moment uh, uh, te horen... dat mijn vader niet lang meer te leven had. En uh, nou ja, dan moesten we natuurlijk allemaal... Ja, zoals iedereen dat hij zijn leven krijgt... een manier vinden om daarmee uh, om te gaan. Mm -hmm. En uh, nou ja, ineens was uh, Lea weg. Ja, dan denk je, nou ja, die zit misschien boven te huilen. Laat maar even gaan. Ja. Maar die kwam ineens naar beneden... en die zei, ik heb een liedje geschreven voor opa. Geweldig. In, in, in, in zo'n zo nou, korte laat, tijd. ja. Laat eens horen. Geen half uur tijd. Laat okay. eens horen. En met muziek en al liet ze het toen horen. En toen zei ik, ja, dat, dat moet je echt op de uitvaart gaan zingen. En zo is het begonnen. Want dat heeft ze ook gedaan tijdens ja. de plechtigheid. Ja. Maar toen waren zoveel mensen onder de indruk... dat iedereen wilde daar een, een cd'tje van hebben. En nou ja, toen zijn we dan maar de studio ingedoken. Hebben we het opgenomen. Maar goed, dat is natuurlijk al een x-aantal jaren geleden in die... Tussentijd heeft haar stem uh, ja, een enorme toevlucht genomen... omdat ze les krijgt van een hele goede zangpedagoge. Ja. Dus die heeft zich enorm ontwikkeld. En omdat er ook steeds meer mensen waren die vroegen van... ik wil dat nummer gewoon kopen, ik wil dat nummer hebben. en hoe uh, ja. Dus toen zijn we maar weer opnieuw de studio ingedoken... omdat toch haar stem heel anders is vergeleken bij toen, ja. met toen. En... Um, ja, dat, dat hebben we samen gedaan met Ruud Jansen in zijn studio. En die heeft daar ook nog het een en ander aan toegevoegd. Ja. Waardoor het een prachtig nummer is geworden. Het gaat uh, morgen of overmorgen, ergens deze week waarschijnlijk al op Spotify komen en op iTunes. Dat het te koop is, dat je het kunt downloaden. Mm -hmm. En uh, deze week ga ik met twee uh, geweldige cameramannen op pad. <laughs> en uh, <laughs> dan gaan we een mooie uh, videoclip erbij maken. En die komt dan uiteraard op YouTube. Oké, okay, nou. uh, goed plan. Ja, toch? Ja, leuk. Ja. Uh, we, gaan, we gaan er naar luisteren. Het, uh, het heet ook Memories. Het heet Memories, ja. ja. Dat is, uh, ja, dat doet me een beetje denken aan Barbra Streisand. Die heeft ook zo'n liedje, is dat zo? Ja, Memories. ja maar dit Leiden is toch wel konus. heel anders ja. hoor. Ja. <laughs> we gaan ernaar nou luisteren. <laughs> Oké. Okay. Ja, hij moet eventjes even opstarten. Daar komt hij Oh, over. is dat zo? Dank je wel.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 Prachtig, prachtig. Ja, vind ik mooi? ja, ik vind het mooi. Goed zo. Uh, met ook Hulda en Ruud natuurlijk. Want die ja, heeft, die heeft hoe vind prachtig, je dat nou? Ja, ja. Nou ja ik, weet, ik ken, hem, ken hem natuurlijk al jaren. Dus ik, ja. weet, ik weet precies uh, waar hij toe in staat is. En dat Geweldig. Heeft, uh, ja, dat heeft hij ja. prachtig gedaan. Hij, ja. heeft natuurlijk, uh, hij heeft thuis ook een eigen studiootje natuurlijk. En hij heeft... Uh, enorm veel keyboards met allerlei samples... en geluiden en toestanden. Dus, ja, uh, ja, ja nou, is... we stonden ook heel raar te kijken... want <laughs> hij zat zo te luisteren. Nou, ja. Ja, dan weet je wel hoe die zit, hè? En, ja, ja, ja, ja. en ineens staat hij op en uh, hij begint op, dat, uh, op, op die keyboard te spelen. En we dachten, wat gaat hij nou doen? Ja. En we hadden het niet eens in de gaten. Toen kregen we het nummer weer te horen. En toen stond ineens dat hele stuk wat hij net gespeeld had... stond er bij je op. Kijk. Dus Lea was helemaal onder de indruk, joh. Geweldig. Geweldig. Nou, we gaan <laughs> er een... Zei al net, we gaan er een, proberen om er een leuke clip bij te maken. Ja. Uh, dat is uh, uh, ja, in een natuurlijke omgeving. Hè? We gaan niet ja? verklappen waar we, anders komt heel zand voor te laten. Nou ja, <lacht> is niet erg. Publiek <lacht> okay. erbij, toch? Oh, zo, zo, <lacht> ook, <ja. lacht> dat is ook leuk. Nou, dan, ja. nou, dan moet ik even vertellen waar dat dan gaat plaatsvinden. Want dan komen ze misschien wel. Ja, oké. Okay, dat, ja. nee, dat is goed. Dat ja. is goed. Uh, we zijn uh, woensdag. Gaat de clip opgenomen worden. En uh, we gaan starten zo rond de klok van 11 uur half twaalf. Op het strand van Zandvoort, ter hoogte van Bouwenspelles. Ja. En daarna gaan we door naar. Uh, naar de Rotonde. Ja. En uh, ja, daarna zullen we waarschijnlijk nog een stukje duin doen. Oké. Okay. En uh, ja, dus. Uh, ja, wil je komen kijken? Tuurlijk, is toch leuk? Ja, zeker is wel leuk. leuk als er ook mensen bij staan. Zo is dat. Ja, toch? Ik heb er zin in. Ik ook? Ja. <laughs> ja. Nou, helemaal leuk. En ik vind het ook leuk dat ik het nou een keer gehoord heb. Want het was van mij natuurlijk. Uh, ja, ik, ik, ik, ik weet me wel te herinneren dat ik het. Uh, uh, toen het allemaal net gebeurd was. Uh, toen, maar toen was er nog helemaal geen muziek bij, bijna. Nee, uh, nee dat klopt. Ja, ja. ja. Toen was het nog een beetje, beetje simpel. En uh, ja, dat zeg ik. Haar, haar stem. Ja, was, uh, toen wel goed. Je merkte wel dat ze kon zingen. Maar nog niet zo ontwikkeld als nu. Je merkt nu dat er gewoon veel meer uh, uitkomt. Ja, het wordt, wordt allemaal steeds beter. Absoluut, je, ja. Ook je, je stem. Uh, we weten te beheersen met een bepaalde techniek, ja. met zangtechniek en Klopt alles. helemaal, en klopt het helemaal. Het is bij Esther wel, wel in goede handen. Zeker, ja. wat een dijk van een lerares is dat ja. zeg, ongelooflijk. Esther Verhagen, luisteraars, daar hebben we het over. Die, ja. kent, die kent u niet, wij wel. <laughs> <laughs> uh, maar Esther, die heeft ook vroeger deel uitgemaakt van de Ritjansche Band. Nog Ze heeft pas nog weer met ons gezongen in een, uh, op een feestje naast de Zoete Inval in Haarlem. En dat was ook, ja. Dat is gewoon, uh, zij heeft toen, oh no, dat zal je ook niet geloven wat ik nou zeg. Makartas Park <laughs> Ja, dat weet ik. Dat ja. weet ik, ja. Ja, ja dat, heeft, dat heeft ze, ze toen verteld, ja. Oké, oké. Hé, we gaan Joop van Nes bellen en ondertussen draaien we iets van de Family of the Year. Hero.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 Family of the year, I don't want to be a hero. Nou, wij hebben onze, onze eigen held hebben we gewoon aan de telefoon, Joop. Goedemiddag. Nou, dank <laughs> Goedemiddag. wel. Goedemiddag, ja. Joop. Goedemiddag, mevrouw, meneer. Jawel. Nou, ja, hels. Ja, uh, nou, maar luister, jij bent, jij bent hier in Zandvoort toch uh, altijd uh, voor de mensen in de weer... om uh, het lokale nieuws uh, op de rij te zetten in de krant in de, in de Zandvoorten, toch? Nou, dat doe ik mijn best voor, in ieder geval. Ja. Nou, als je Joop ziet gaan, dan weet je 99% van de gevallen dat je er achteraan moet, want dan is er wat. <laughs> <laughs> nou, dat hoeft niet per se hoor. Ah. Nou, dat is, dat is ja, nou, dat is dan dat die ene procent. Ja, oké, gelukkig. Ja, ja, uh, ja, ja, ik doe mijn best ervoor natuurlijk. En uh, over het algemeen <laughs> lukt dat wel. <laughs> Mooi zo. <laughs> Goed, we gaan het even <laughs> hebben over het ja. weekend. Ja, wat was er allemaal te doen? Veel geloof ja, het, ik, hè? Mag het met Koningsdag beginnen, de, de donderdag? Tuurlijk, ja. Nou, eigenlijk, eigenlijk nog met de woensdag. Want toen zijn de Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Ja. Vijf stuks in totaal dit jaar. En, en Zandvoort is zich uh, ten dienste hebben gezeld van de, van de, de uh, samenleving. Vrijwillig. Ja. En dat waren de vijf dit jaar. En het is altijd ontzettend leuk om mee te maken dat die mensen die, die raadzalen instappen... die gezichten, dat, dat is... Ja. met geen pen te beschrijven. Dat is ongelooflijk. 99 eh, van de 100... zeg ik 99, half van de 100 zelfs... weten niet wat er aan de hand is. Een enkeling, en ik doe het nu al 15 jaar... denk ik ja. een beetje... Ja. Die, die had een vermoeden. Maar dat ja. is straks een enkeling. En het is altijd leuk om er mee te maken... wat voor ze uh, naar het uh, raad is worden gelokt. Daar op, ben ik nou zo benieuwd naar. Want... Wat kan je nou voor smoes bedenken zonder dat je denkt van nou wat raar dat ik op deze datum nou naar het raadhuis moet? Nou ja, Heb jij er eentje voor ons dat je een klein tipje van de sluier? Misschien wel, want er werd eentje ge gedecoreerd, Cor ja. Haagsman. Hij ja. was nog niet zo gek lang in Zandvoort. Nee. Maar die houdt zich bezig met onder andere het huurplatform in Zandvoort. En hij is voorzitter van de bevolkingscommissie van uh, een vetgebouw in Noord. Ja. En die kwam, uh, werd uitgenodigd om donderdag bij, of woensdag bij de wethouder te komen voor een overleg. Ah. En er staat er er geen datum bij. Nee. Dan, gaan we, dan kom ik woensdag, toch? Kunt ja. u zo, zo laat daar zijn? Ja, natuurlijk. Nou, ja. En dan komt die persoon. En ondertussen zijn al de, de vrienden, kennissen en familieleden. die zitten al in de raadzaal te wachten. Totdat hij door de burgemeester naar binnen wordt gelokt. Vaak is het van: ik wil hem nog eventjes in de raadzaal zien. Ja. Met name dus voor mensen die, die daar niet bekend zijn. Is dat ja. heel ja, erg leuk. Ja, ja, ja. ja. Dan, die gezichten, dus, nogmaals, is met gepin te beschrijven. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> En uh, uh, ja, het is ook altijd terecht dat ze die, die onderscheiding krijgen, vind ik. Mm -hmm. Maar ja, wie ben ik? Ja, ja, ja, ja. Dan hadden wij even kijken. Ja. Uh, afgelopen zaterdag en zondag was er ja. de uh, State of Art Historic Trophy op het Zandvoort Circuit. Ja. Ik heb zelden zulke mooie auto's gezien. Oh, echt? Geweldig. Ja, het ging niet om het race. Het gaat om te kijken en gezien te worden met schitterende auto's. Echt de mooiste. Uh. En, en, en, werken waar je dan nou nooit van gehoord hebt, ze zijn allemaal aanwezig. Uh, waar ja, er ook weer ja, morgen, uh, mor mor morgens bij, hoop? Morgan auto's. Die, ben, jij, ben jij ook geweest, Rob? Nee, nee, nee, nee, ik ben vorig jaar geweest. Toen, toen uh, het stond ze allemaal opgesteld. Toen waren er waren ook wel races ja. tussendoor. En het ja, waren allemaal die, uh, ja, uh, ja morgens. Dat zijn dus een speciaal. Het uh, ja. uh, lijkt een beetje op een triumph zeg maar. Als je, ja, als je... Van, alles, ja, van alles nog wat. Maar niet ja. alleen die, maar ook hele oude merken, Amerikaanse merken waren aanwezig. Ja. Maar ook hele oude uh, Alfa's en BMW's. Ja. Uh, en, noem maar op. Het was er allemaal ja. en het was genieten. Het, het ging niet om het racen, want het, het gebeurde wel. Het is natuurlijk zonder met die ouders te racen als je een klappen krijgt. En het gebeurt gewoon, denk erop, want ik heb er foto's van... Ja, dan gaat het toch uh, een, een stukje van je ziel af, denk ik. Ja, ja we hadden de... natuurlijk afgelopen vrijdag... hadden we Mich Michael Blekemolen hier in de, in de studio. Ja, ja, ja, ja. En die vertelde al dat het uh, zou gaan plaatsvinden. Ja, ja. En, uh, maar ja, ja. ja soms dan kan je niet op allerlei plaatsen tegelijk zijn. Dus uh, dan, moet je, nee. je, <laughs> dan moet je je ja, camera aandacht een beetje verdelen. Dat heb ik moeten doen. Ja, ja. Maar ja, ik ben net vorig ja, jaar ik, geweest. Ik, dus... kon het gelukkig, ik kon gelukkig zondag aanwezig zijn. Zaterdag ja. het lukte het niet, maar zondag was ik aanwezig. En ik heb prachtige mooie foto's gemaakt daar. Erg leuk om te doen natuurlijk. Ja. En dan uh, was er uh, zaterdag in de namiddag, uh, is de, uh, de dorpspomp in het Gassashofje, is um, herdoopt, zal ik maar ja. zo noemen, hoe noem je dat? Die is uh, volledig gerenoveerd door uh, de Rotary Club Zandvoort, die hebben ze uh, 30 jaar geleden geschonken aan Zandvoort, bij, bij hun uh, eerste lustrum, moet ik geloof ik zeggen. Uh, die stond toen op het uh, Gassersplein. Dat was onderwerp van de slopen voor de jeugd. Die is toen verhuisd naar het uh, Gassersplein. Gassershofje moet ik zeggen. En daar staat het wat beschermder. Het is wel openbaar open, maar het staat wat beschermder. En die is door uh, met name het, het sterke zoute water en ijzerhoudende water. Dat naar boven werd gepompt. Is die uh, ja, langzaamaan uh, gaan aftakelen. En dat mm. is nu volledig gerenoveerd door de Rotary en die onthulling was afgelopen zaterdag leuk om mee te maken. dat dat ding weer functioneert. Ja, mooi. En, ja, echt. Uh, nou ja, nog even op Koningsdag. Uh, ik vond, mijn mening, dat het rustiger was dan normaal. Ja? Misschien dat mensen al rekening hadden gehouden met slechte weersverspelling. die waren er ook. Ja, klopt. En. Uh, ja, de, de, de markt was niet meer, wat je zegt, uh, uh, het was een nee. leuk markt om dat te zijn. Het was dat vond ik ook. Stil. Ja. En het, was, het vond het rotzooi-gehalte ontzettend hoog. Ja. En ook het roze-gehalte ontzettend hoog. <laughs> Als je begrijpt wat ik bedoel. <laughs> nee. <laughs> uh, nou, <laughs> allemaal dingen voor uh, jonge meisjes. Oh, zo dat bedoel je? Ja gigantisch, Ja, dat viel op. En er was ontzettend, ontzettend veel kleding. Kleding, kleding, ja. kleding, kleding, kleding. Echt niet, ja, ja, ja. niet, niet normaal. Ja. Maar ik heb nu ook foto's gemaakt van ja. afloop. Dan moet je zien wat voor bergen afval daar liggen, die ja. afgevoerd moeten worden. Ja. Daar wordt ook weer ingestruimd. Dan zie je mensen gewoon ja, maken ja, ja. En dingen eruit halen. Ja. ja, die hebben ze dan vanop, terwijl ze misschien anders een, een kwartjaar, een kwartjaar de moeten, een moeten ja, dat ja, betalen. Zeg maar. ja, ja, ja. Joop, mag ik dat jou is even de wat de de vragen? Ik ben het ja, hoor, uh, hey, uh, Was het hier in Zandvoort ook het geval, dat uh, merkte ik in Haarlem uh, althans, dat er ook uh, heel veel, uh, niet echt uh, de, de rommel, de zolder uh, spullen, maar ook echt nieuw, alles nieuw, nee, werd verkocht? Nee, dat was niet in Zandvoort, nee. Oh nee, nee, is, nee. Van Handel, nee, dat is een handel. Ja, dat we ja, dat meer in de handel uh, kregen. En, dat ja, dat, ja, dat zag ik in Haarlem neergeen. heel sterk. Nou, ja, ik zag wel iemand met van die mooie kussens, die konden nooit tweedehand zijn. Nee, maar zelf gemaakt wel. Oh ja, natuurlijk, dat kan. Ja, ja. Ja, ja, dat, ja. dat kan. Dat is Maar oh, okay. er zaten geen handelaren tussen. En nee, dat was dat echt, uh, ze goed, echt... Er wordt goed naar gekeken. En mochten er wel tussen zitten, wordt het niet direct er weggestuurd. Dat wordt niet garandeerd dat er handel, echte handelaren mm -hmm. op die vrijmarkt komen. Nee, nee, dat, hoort nee, ook nee die... dat hoort er ook niet bij. Dat nee. is de hele opzet niet. Nee. Nou, toch was nee, het een hele ja, ik... leuke dingen die... Twee hele leuke dingen die ik tegenkwam. Uh, er was uh, een jongen die had een, een, een bord gemaakt. En daar kon hij zijn hoofd erheen steken. En dan mocht je twee eieren op afgooien. Voor euro ja. uh, uh, oh, ah, geweldig. Ja die was leuk. Ja dat ja, was echt leuk. Die had een, een duikbril op. Om dus geen eierstrijf in zijn ogen te krijgen. En er stond uh, bij, de, bij Albert Heijn daar. Een, een levend standbeeld. Een jonge knul. Ja. Zettend leuk. En uh, daar moest je die kleine kinderen naar zien kijken. En dan ja. bewogen je ineens. En dat was gewoon schrikkelijk. <laughs> met, dat was erg leuk om te doen en die had een mandje neergezet en kon je wat geld in gooien. Ja leuk, ik zal even, want jongetje, dat jongetje, dat was... Want dat zagen we eigenlijk nog nooit op de markt hier. Hij was, hij was helemaal als koning in het goud van top tot teen ja, ja, en dan had ja, hij zo'n vijftig ja, uh, zo bordje had hij op zijn borst ja, hangen en ja, ik vond het zo ja. leuk, pontificaal in het midden en toen ja. deed ik ook even wat geld erin en uh, ineens bewoog oh, hij inderdaad, ja. dank u wel weet ja, je. Ja, ja. Leuk, heel leuk. leuk. Maar ja. al, overigens in Heemsteden, want ik was even in Heemstede op de Vrijmarkt, dus de Sportparklaan en de Java-laan, dat is een hele ja. lange stuk. En daar was, daar was toch ook een mix, wat, wat Orno al zei, een mix van handelaren toch. Met, ja. met, met, met, met kinderen dan hoofdzakelijk die daar die Vrijmarkt stonden. Maar het is toch een mix en het wordt toch kennelijk in Heemsteden wel getolereerd. Ja, of er wordt niet gecontroleerd ge goed. Nou, zo liep, liep, liep zat handhaving rond politie, want ze zijn natuurlijk toch ook uh, wat extra aan het beveiligen in verband met... Uh, nou ja, ja. Ik weet ik wat het hier is? Hier, hier uh, gaat de handhaving niet langs. Uh, dit is puur alleen voor de organisatie, stichtingen, uh, Vieringen, uh, Feestdagen, Nationale Feestdagen. Maar die houden echt de hand eraan hoor, dat doen ze erg goed. Die, die gaan absoluut controleren en uh, ben je handelaar en dat zie je gewoon in de spullen die er staan. Nee, dat Alleen maar goed, denk ik. Ja, zeker. Goh. Nou ja, dat is eigenlijk zo'n beetje het, het weekend wat ik heb meegemaakt. Ja. Natuurlijk weer leuke dingen, want ik ben alleen maar wel leuke dingen. Dat moet je zijn. Want ik vind het, ik vind politiek ook leuk. Ja. Ah, nou ja, dat kan hallo, het ook zijn. zijn er nog? Ja toch? Ja. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Ja, ah, hallo, hallo. hallo. Ja. ja je jo. bent er nog steeds. Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Nee, ik ik hoorde helemaal niks meer door je ja. lijn. Okay. Oh, wat raar. Ja, ja er, er, is toch, er zijn wat uh, geluidsprobleempjes. Want ik kreeg net ook te horen dat uh, CFM Live ook niet goed werkt. Dus ik ga even okay. contact opnemen met onze uh, beheerders. Ja. ja, helemaal goed. Ja. Nou, goed, dit is, dit is mijn weekend. Ik heb niet meer, maar het was uit een goed hart. Nou, hartstikke mooi. Wij zijn er weer heel blij mee, Joop. Dat je het weer even allemaal hebt willen vertellen. Ja. En onze of, of luisteraars speciaals? op de hoogte. Even kijken. Ja? Even kijken of er iets speciaals is komen op komend weekend. Ja. Uh, ja, de laatste aflevering van dit seizoen van Jesse Zandvoort. Moet je oh. absoluut naartoe. Wordt ontzettend goed. Dat oh, echt, Fris ja? Jerry Barnes en Frits Landersbergen zijn Jeetje. gasten. Jeetje, wat een namen. Dat geeft wordt echt een spetterend concert. Let maar op. Goed zo. Zondagmiddag zeker, hè? Ja, van goedzo. half drie tot, uh, tot vijf. Meestal. In de Grote klok. Dat, dat is tijdens de voorjaarsmarkt, want die is ook weer zondag. Ook 7 mei? Ja. Ja. Ja, ja oké. Okay. En op die voorjaarsmarkt, ja. misschien ook nog eventjes uh, goed om te zeggen. Uh, ik heb vorige week een artikel geschreven dat het Zonverse College gaat de wijken in. Ja. Om de bewoners uit te leggen wat de ambtelijke fusie inhoudt en wat het, wat het gaat gebeuren. De eerste, de mogelijkheid om dat college daarop aan te spreken, vragen te stellen, is tijdens die voorjaarsmarkt. Ze hebben dan een ja. kraam en het volledige college, inclusief dus de gemeentesecretaris, zal daar aanwezig zijn om vragen van Zandvoorters te beantwoorden. Goed, hè? Hij weet echt van de hoed en de rand. Ik vind het goed. Priek. Ja, heel goed. Lekker laagdrempelig. Ja, absoluut. Ja. Goed. Nou, dankjewel, Joop. Joop. Oké. Okay. Till til the next time. Ja, dan horen we ja, van okay. jou hoe het was jo. op de jaarmarkt. Goeie uitzending <laughs> verder. Oké, okay, dankjewel. Doei, doei. Dag Joop. Bye. Bye. They say I'll love you again someday A true love will come my way The next time time for me They say that I'll find happiness in someone else's warm caress The next time that I'll soon forget your kiss And heartaches such as this Will just be ancient history They say that I'm a fool to weep That I won't go on losing sleep The next time That someone else will mend the heart You've broken into Dit is Cliff and the Shadows met The Next Time. We gaan snel weer naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Ja, daar is ze weer. Inderdaad, een update van het regionale nieuws van 1 mei. Nou ja, een update is het niet echt. Ik lees het gewoon nog een keer voor. De brandweer is gistermiddag massaal uitgerukt... voor een brand in het duingebied Kraansvlak langs de zeeweg in Overveen. Zelfs vanuit Beverwijk en Uitgeest... kwamen de brandweerwagens met loeiende sirenes aanrijden. Ook werd een politiehelikopter ingezet... die vanuit de lucht precies kon aangeven waar de brand woedde. Rond half vijf werd de brand afgeschaald en begon het nablussen. Want de brandweer Kennemerland had de duimbrand geopgeschaald... tot grote brand vanwege de harde wind... en de noodzakelijke aanvoer van bluswater. De brand woedde in het zogeheten Kaimansdek, dat is een bosgebiedje... in het kraansvlak tussen Overveen en Zandvoort. De brand leek aanvankelijk heel groot... maar het bleek uiteindelijk te gaan om een stuk dennenbos... van grofweg 100 vierkante meter. Wel was de rook in de verre omtrek te zien... Het duingebied is gordroog doordat er de afgelopen periode niet veel regen is gevallen. Ja, en dan is er soms maar weinig nodig om de boel in lichterlaaien te laten staan. Uit voorzorg werd de nabijgelegen camping Curios ontruimd. Gelukkig raakte niemand gewond. Wel was de zeeweg tussen Overveen en Zandvoort vanwege de brand in beide richtingen afgesloten. En dat zorgde voor zeer veel opstoppingen. Het verkeer naar het strand kon geen kant op... en werd ter hoogte van de rotonde bij de Watertoren in Overveen... terug naar Haarlem gestuurd. Een 14-jarige jongen uit Haarlem is vrijdagavond rond 9 uur aangehouden... na het vernielen van een aantal autospiegels. Dat gebeurde op de achterweg. Omstanders hadden de jongen in de kraag gevat en overgedragen aan de agenten... Drie voertuigen hadden een kapot getrapte spiegel. De jongen is meegenomen naar het politiebureau. Mogelijk waren er nog twee andere jongens betrokken bij de vernieling. De politie stelt een onderzoek in. Nou, Mensen bewegen is natuurlijk gezond en bewegen kan ook heel leuk zijn. Maar ook als mensen minder mobiel worden is het goed om te blijven bewegen... U blijft vitaal doordat bewegen de botten sterk houdt... waardoor het risico op breuken kleiner is... en het vermindert de kans op bepaalde ouderdomsziekten. Ook Zandvoort wil bewegen op een leuke manier... stimuleren met bellycon lessen voor senioren. Een bellicon is een mini-trampoline... waarop ook steunen geplaatst kunnen worden... zodat ook mensen bijvoorbeeld met een rollator... aan de lessen kunnen deelnemen. Bewegen op een trampoline is een uitstekende vorm van beweging. Het houdt je op een gezonde en vrolijke manier in beweging. En het is kinderlijk eenvoudig. Bouncen kan namelijk iedereen. Bovendien is de springen niet alleen gezond... maar ook ontzettend leuk om te doen. Nou, denkt u van, dat lijkt mij ook wat? Geeft u dan op en doe mee. Dat kan bij OOK Zandvoort. Dus OOK Zandvoort. Het begint het 2 mei... En de lessen zijn te volgen tot 13 juni. Het zijn zeven lessen. De eerste les is gratis, want het is een proefles. En dan komen er dus zes betaalde lessen. En de kosten voor die lessen zijn 42,50. En die zijn inclusief koffie en thee in een pauze. En, uh... De les wordt gegeven door een ervaren MBVO-docent in een kleine groep... zodat iedereen voldoende aandacht krijgt... Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ook Zandvoort op telefoonnummer 5740355 of via het internet via e-mail met uh, het, website, het webadres infoapenstaartje Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 mei vinden er asfaltwerkzaamheden plaats op en rond de Rotonde Zandvoorteweg bij het oude tolhuisje. Deze werkzaamheden worden hoofdzakelijk tussen 8 uur s avonds en 5 uur s ochtends uitgevoerd. Tijdens deze uren wordt al het gemotoriseerd verkeer omgeleid. Overdag vinden er kleine werkzaamheden plaats aan de middengeleider en de afslagstrook aan de westkant van de Rotonde. Hiervoor worden geen omleidingen ingesteld... maar er zijn dan wel verkeersbegeleiders aanwezig om het verkeer te regelen. Tot zover het regionale nieuws. Gaan we over naar het weerbericht bij Zierum voor Donnie ten uh, Dank u wel, heer Duif. Na een fraaie en niet in de laatste plaats aangename zondag... ziet het weerbeeld er op deze maandag weer anders uit... De bewolking heeft de overhand en af en toe kan er wat lichte regen of motregen vallen. De wind waait uit het zuidoosten en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 13 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen en aanvankelijk is het droog, maar in de loop van de nacht neemt de kans op wat lichte regen weer toe. Waaien doet het niet of nauwelijks en het koelt af naar 8 graden. Dan gaan we eens even kijken wat het morgen gaat, het weer gaat doen. Nou, morgen overheerst de bewolking en uit die bewolking valt af en toe wat lichte regen en motregen. De wind wordt noordoost en neemt toe naar matig over land en naar vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar zo'n 13, 14 graden. Dat was dan het weerbericht volgens Rico Schreuder.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 Ja, ook een heel veel gecoverd nummer is dit, uh, of was dit, van Jacques Brel de, het liedje van de Sidekick. En uh, Dusty Springfield heeft dat ook helemaal gezongen. Dan heet het If You Go Away en dat geldt ook voor uh, Neil Diamond. Ja, het mooiste, de mooiste vind ik. En ja. Het, de, echt, nou ja, dit vind ik natuurlijk het mooiste. Maar de allermooiste cover vind ik van Brigitte Kaandorp uit de show van het Mea Culpa College. Oh, dat ken ik niet. Ken je dat niet? Nee. Dan heeft een van de leerlingen... die heeft een verhouding met de Franse uh, lerares. Met de Franse docenten. Ja. En nou, wat zich dan allemaal op dat podium afspeelt... en dan gaat dan, terwijl dit nummer is... nou, je weet niet waar je het zoeken moet. Echt waar. Als je ooit de kans krijgt om dat eens dat te kunnen zien... op een uh, video, denk ik, van toen nog. Of een dvd'tje. Ja. Moet je het zeker gaan kijken. Oh okay. ja, misschien op YouTube. Ik zal eens gaan kijken zo. Ja. We gaan even een vragen wat die nou in dan weer in een spark moet. Want jij ziet ook, ook uh, cake al die... bakken. <laughs> of een taart, geloof ik. Want uh, uh, jij hebt het nummer, uh, nou zeg maar, aangevraagd. Ja, ik uh, wat jij. Er, uh, uh, wat, wat heb jij met dat nummer? Dat is, is, er... is niks. Ik het toevallig ah. uh, dat ik het weer ergens tegenkwam. Uh, ja. Ik denk, hé, hey, als ik toch eens een keer weer even in de studio zit... dan uh, wil ik even, hoe heet het? Uh, Donna Summer. Donna Summer, ja. Maakte hier uh, furoren in de, in de Chef van Oekel-show. <lacht> weet je dat nog? Chef van Oekel? Oh, sorry, wacht even <lacht> Ik ben even niet bij. <lacht> zit hier iemand tegenover mij die gigantisch in een staart plecht. Oh, yeah. Maar uh, ik, weet al, ik weet al wat dat is. Wat dat betekent. <lacht> nee, uh, Donna Summer was hier in Nederland is ze populair geworden dankzij Chef van Oekel. Uh, Dolph, Dolph, Eigenlijk waar? In de ja. show? Uh... Uh, ja. Uh, die show, ja. Dik voor, uh, nee, uh, ja. Niet dik voor elkaar. Nee, nee. nee. <laughs> uh, Servet en. Uh, ja. ja. En Hadi Tau. Uh, nee, hoe ja. hij dat ook alweer? De, ja. De, de, ja. Hoe heette die Bare show Barensevet nou wat? Banen Servet Show, nee, geloof toch? volgens mij. Nee. Huh? nee. Nou, ik, ik, dat googlen we even op. Dat hoort u zo even iets. Twee voor twaalf. Hebben we dat meldje ja. bij ons? Ja, hier is, hier is, ding, ding, ding. Hier is Donna ja. Oké. Okay. Ja, luisteraars. Dan en was dat uh, uh, natuurlijk met MacArthur Spark. We zijn even aan het googelen gegaan uh, in welke show het nou ook weer was van uh, Chef van Oekel. En nou, we zijn het er allemaal over eens dat het eigenlijk uh, bijna zeker de Fred Haché-show is. Absoluut, uh, absoluut, want het, het, het, het, het is zelfs begonnen met Fred Haché, dus Harry Touw en uh, uh, Barend Sevet, Iif Blokker. En pas later is Chef van Oekel erbij gekomen. Okay, ja, ja, want het ja. lijkt wel in onze gedachten alsof hij er altijd bij was. Maar dat is dus niet zo. In het, niet? in het begin was hij er nog niet bij. Hij is pas later erbij gekomen. Met Hollands hey, hey, en als ja. het ware. Ja. Hij hey, ja. werd van de pik, hè? Lees je ook? Ja. <laughs> Even van de ja, pik pardon. Ja, ja, ja. ja. Oh, wat, een, wat een toestand was dat altijd, hè? Ja, daar ja, was Donna Summer dus inderdaad toen... Uh, ja, met de hostage, hè, soms hostage, ja, ja. Ja. Ze was, ja. ze, ze was ja. uh, 1 augustus 1974... was ze te gast... Bij, de, bij het legendarische... VPRO. Uh, programma van... Uh, nou, dat heeft oh, op jou uh, uh, toch wel uh, uh, indruk gemaakt... dat je dat nog weet, hè? Luister, ja. uh, het, <laughs> uh, het, het programma heette... Heeft het van Disco Discohoek. Ja, ja, ja dat, dat was een onderdeel van het van programma. Het. ja, ja. Ja, ja. ja. Van Oekhols discohoek, ja. Met dat telefoontje de hele tijd ertussendoor. Ja, Wie bent u? Leid? Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> oh, heerlijk. Ik denk als je het nu, nu terugziet, dat je denkt van, wat is dit? Ja. Daar keken we daarnaar, naar, ja. Ja, <laughs> daar keken we naar. Ja, ja. ja. ja. Nou, een beetje hardstaf, dan ten slotte luisteren. We moeten weer afscheid nemen, uh, Ja, het zit er weer op de heen, Want uh, ja. uh, het zit. Ja, snel. ja oh, het gaat zo snel. Het gaat ja, zo snel. Echt niet gewoon. <laughs> Goed, hardstaf, dan is samen. <zulfeet> Allemaal bedankt voor het luisteren. En uh, wat ons betreft, tot de volgende keer. Doe, ja, tot maandag weer, hè? wij met z'n tweeën. Ja. Morgen zijn uh, Ruud en Angela met z'n tweeën weer bij Zandvoort Luncht. Woensdag ja. doet Ruud het weer helemaal alleen. En ah. donderdag hebben we helaas geen uitzending... in verband met uh, de herdenkingsdag 4 mei. Ja. En uh, 5 mei vermoed ik dat de uit... dat nou, weet ik wel zeker... dat uh, Zandvoort Luncht weer vastgeplakt wordt aan Watertorensport. Tot twee uur weer. Nou, nee, niet tot twee uur. Ja. Jawel? Ja, tot oh, twee uur. Ja, Ik kom nee. het laatste uur op om iedereen voor. even te helpen. Oh, dat is helemaal goed. <laughs> nou, helemaal goed. Hardstaf. <laughs> Almost